Ik ben geboren te Blunderstorm in Suffolk en aanschouwde het levenslicht zes maanden nadat mijn vader dit voor het allerlaatst had gedaan. Zelfs nu nog vind ik het een vreemde gedachte dat hij mij nooit gezien heeft. En nog vreemder vind ik de vage herinnering aan zijn witte grafsteen op het kerkhof. En het oneindig medelijden dat ik ervoor voelde omdat hij daar zo eenzaam buiten lag in de donkere avond terwijl het in onze kleine huiskamer zo warm en gezellig was... en de deuren van ons huis... hoe wreedelijk mij dat soms... stevig gesloten en gegrendeld waren. Een tante van mijn vader, een oudtante dus van mij... was de geheimzinnige figuur in onze familie. Voor mijn vader had zij, meen ik, een tijd lang een zwak... Maar zij had zich scherp gekant tegen zijn huwelijk op grond van haar oordeel dat mijn moeder een wasse pop moest zijn. Zij had haar wel nooit ontmoet, maar wist dat ze nog geen twintig was. Mijn vader en deze tante Trotwood hebben elkaar daarna nimmer weer gezien. Hij was tweemaal zo oud als mijn moeder en erg zwak. Hij stierf een jaar daarna en zoals ik reeds zei, zes maanden voordat ik ter wereld kwam. Zo stonden de zaken op wat men mij wel zal willen toestaan... ...die gedenkwaardige en belangrijke vrijdag te noemen. Mijn moeder zat bij de haard... ...er zwakjes en ter neergeslagen... ...en keek met tranen in haar ogen naar het vuur... ...weinig hoopvol gestemd voor zichzelf... ...en het vaderloze wezentje dat komen zou. Toen zij even opkeek naar het venster... ...zag zij een haar onbekende dame de tuin inkomen... Maar onmiddellijk daarop voelde zij als bij ingeving dat het juffrouw Trotwood was. Ja, ja, schuil maar niet weg. Ik zie je wel. Doe de deur eens open. Ja, ja, ik kom. U bent toch de weduwe van David Copperfield, nietwaar? Ja, ja. En u bent... Juffrouw Trolpoed. Je bent toch wel eens van me gehoord, niet? Oh, ja. Mijn man... Juist, ja. Nou, en daar ben ik dan. Komt u binnen? Graag. Kom, kom, kom. Niet huilen. Er is nergens goed voor. Doe die mutsjes van je hoofd en laat me eens kijken hoe je eruit ziet. Als u de praag heeft... Oh, daar valt mijn kapsel uiteen. Mm. Is prachtig golvend haar, dat moet gezegd worden. Maar een lieve deugd, wat een kind ben je nog. Ja, ik ben nog wel erg jong. ja. Oh, yeah. Waarom nou, in vredesnaam Kraaienhof? Oh, bedoelt u het huis? Waarom die naam als er geen kraai te bekennen is? Toen mijn man het huis kocht, meende hij dat ze er wel waren. Hm. Waar zijn de vogels? De, u bedoelt... De kraaien, waar zijn die gebleven? Oh, we hebben er hier nooit één gezien. We dachten... Ja, mijn man dacht... De, er waren massa's nesten, ziet u. Hm. Maar uh, ze waren allemaal erg oud. En uh, er zaten al lang geen kraaien meer in. Er is nou weer echt iets voor David geweest. Noem maar zijn huis kraaienhof, terwijl er geen kraai te bekennen is. Neem maar aan dat die er wel zijn, omdat je een paar nesten ziet. Altijd even sloom. Oh. Mijn man is dood. En als u zo onvriendelijk over hem durft te spreken, heb ik liever... Oh, oh, grote goedheid. Valt ze nog eens zwijm ook? Wacht even, ik zal... Kom hier. Kom. Zo, sukkertje. Ja, ruik hier maar eens aan. Oh, mooi, ze uh, komt er weer bij. Zo. Is het wel over? Ja. Ja. Ik, ik was zo vreemd opeens. Het neemt me niet kwalijk? En... eh. Uh, Wanneer denk je dat... Uh, hm? Ik weet niet. Het kan heel gauw zijn. Ik geloof het niet te zullen overleven. Gemalligheid. Kom, drink een kop thee. Zou het mij helpen, denkt u? Oh, sterrig. Hoe heet je meisje? Maar ik weet toch nog niet of het wel een meisje zal zijn? O oh, ik bedoel je dienstmeisje. Oh, uh, Peggy. Peggy. Daar wil je maar wijsmaken dat er iemand een kerk is binnengegaan... en zich daar Peggy heeft laten dopen. Oh, het is haar achternaam. Ja, ja, mijn man vond het beter haar zo te noemen... omdat haar voornaam dezelfde is als de mijne. Mm, mm. Hé, hey, Peggy. Hier, thee. En een beetje vlug. Mevrouw voelt zich niet daar goed. Oh, dit, het gaat nu wel weer. Nou, luister nou eens. Van het ogenblik af. Dat je meisje gebeuren misschien is. Misschien is het een jongen. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb een voorgevoel dat het een meisje zal zijn. Ja, maar... Jij spreekt alsjeblieft die tegen. Zodra dat kind geboren is, ben ik haar vriendin, haar peetante. Jij noemt haar Betsy Totwood Copperfield. Begrepen? We zullen haar een goede opvoeding geven en ervoor waken dat ze niet zo dwaas zal zijn iemand haar vertrouwen te schenken die dat niet aan volle verdient. Daar zal ik voor zorgen. Was David goed voor je, kind? Oh ja. We zijn heel gelukkig geweest. Hij heeft je zeker erg verwend, nietwaar? Als u bedoelt dat hij me getroost en, en geholpen heeft... ...toen ik heel alleen in deze moeilijke wereld was achtergebleven, ...ja, dan heeft hij dat zeker gedaan. Allemaal niet. Jullie pasten eenvoudig niet bij elkaar, kind, als men het ooit van twee mensen zeggen kan. Je had geen ouders meer, wel? Nee. En je was kinder, je vrouw? Hm? Ja. Bij, bij mensen, bij mijn man wel eens kwam. Ja, hij was erg vriendelijk en attent voor hem. En, en, en vroeg me ten slotte of ik zijn vrouw wilde worden. En, en ik zei ja. En toen zijn we getrouwd. Arme kind. Kan jij eigenlijk, kan jij iets? Hoe, hoe bedoelt u? Nou, van het huishouden bijvoorbeeld. Oh, nee, nee niet zo heel veel. Maar David hielp me. <hijst> Hij wist er zelf nogal wat van. Ik, ik hielp mijn huishoudboek geregeld bij. En elke avond keken we het samen na. <hijst> nou, kom, kom, kom, kom. Dan moet je eens ophouden, hoor. Iets anders. David had voor zichzelf een lijfremte gekocht, herinner ik me. En wat heeft hij voor jou gedaan? Hij heeft ervoor gezegd dat mij er nu een deel van wordt uitbetaald. Hmm. Hoeveel? 105 pond per jaar. Nou, het valt me tenminste niet tegen. Deze betrekkelijke loftuiting ontging mijn moeder ten ene male, want zij voelde zich opeens vreselijk onwel. Peggy, die met het theeblad en de kaarsen binnenkwam... zag dadelijk hoe erg ze eraan toe was wat mijn tante al eerder had kunnen zien als er licht genoeg was geweest. En haastig bracht ze haar naar de slaapkamer boven. Toen stuurde zij haar neefje, hem, Peggety, die al enige dagen zonder dat mijn moeder daar iets van wist, in het huis was verborgen geweest, om in geval van nood te worden uitgezonden, er snel op uit om de dokter en de baker te waarschuwen. Toen deze twee kort naar elkaar verschenen, waren zij ten zeerste verbaasd een formidabele onbekende dame voor het vuur te zien zitten, met haar hoed over haar linkerarm, die haar oren met watten dichtstopte. Dr. Chelp, een klein verlegen mannetje, was al even boven geweest. En mijn tante vriendelijk aankijkend, vroeg hij, doelend op de watten en wijzend op zijn linkeroor. Een. Uh, een plaatselijk ongemak, mevrouw. Hè, Wat? Een. Een, uh, een plaatselijk ongemak, mevrouw. Ach, onzin. Goeie ik dacht Onzin! Dat... Nou, hoe staat het boven? Wel, we vorderen langzaam mevrouw. Ah. Wat een wereld. Dokter, of u misschien... Ja, ja, ja, ja, ik kom, ik kom. Er verliep vrij veel tijd voor dokter Tjellep de kamer weer binnentrad. Hij zag opgelucht uit. Ah. Wel, mevrouw... Het doet me genoeg u te kunnen geluk wensen. Waarmee? Waarmee? Waarmee? U, u vraagt waarmee. Oh, lieve deugd is er door alles wat u kunt zeggen. Dat dan keert zo, man? <laughs> maar blijft u kalm, me beste mevrouw. U hoeft u toch werkelijk niet langer ongerust te maken. Alles is nu afgelopen, mevrouw. En goed af. Zo, zo. En hoe is het met haar? Best, best. Ik hoop dat ze spoedig weer helemaal in orde zal zijn. Zo goed in orde als we onder deze droeve familieomstandigheden althans kunnen verwachten. Ja, ja, ja, ja kom. Er is helemaal geen bezwaar tegen dat u straks even naar haar gaat kijken. Het, het zal er wellicht goed doen. Ja, en, en zij? Hoe maakt het? Hoe maakt het de kleine Betsy? De. de kleine Betsy, mevrouw? Ik dacht dat u het al wist. Wat? Het. het is een jongen. Een jongen! Oh! Mijn tante zei verder geen woord. nam maar goed bij de keelbandjes alsof het een slinger was. sloeg ermee naar dokter Chillips hoofd. zette hem schuin op en liep de deur uit. Ze verdween als een boze vee en kwam nooit meer terug. Ik zal een jaar of acht, negen zijn geweest... toen op een avond Baggetty en ik alleen bij het haardvuur zaten. Ik had haar voorgelezen over krokodillen... en dit misschien wat onduidelijk gedaan... of ze had niet al te goed opgelet... want ik herinner me dat toen ik klaar was... ze een vage indruk schien te hebben dat het een soort groente was. Ik had genoeg van het lezen en was erg slaperig. Maar daar ik als bijzondere gunst mocht opblijven... tot mijn moeder, die bij buren op bezoek was, weer thuis kwam was ik natuurlijk nog liever op mijn post gestorven dan naar bed gegaan. Ik had zo'n slaap, dat ik voelde onherroepelijk verloren te zijn, zo ik mijn ogen ook maar even dicht deed. Toen viel me plotseling iets in, en ik zei... Beggety, ben jij ooit getrouwd geweest? Lieve deugd Davy, hoe kom je daar zo bij? Maar, maar, ben jij ooit getrouwd geweest, Beggety? Je bent toch een echt mooie vrouw, nietwaar? Ik mooi, Davy? Oh nee, hoor. Dat is heel anders. Maar hoe kom jij zo op trouwen? Ik weet niet. Zeg, je mag toch niet met meer dan één tegelijk getrouwd zijn, hè, Peggy? Natuurlijk niet. Maar als je met iemand trouwt en die iemand gaat dood, mm -hmm. dan mag je toch wel met een ander iemand trouwen, hè, Peggy? Dat mag als je dat wil. Maar niet iedereen zou het doen. Hm. Waarom kijk je me zo vreemd aan, Peggy? Je bent toch niet boos? Wel nee, lieverd. Maar je moet niet zulke rare vragen doen. Hm. Ik zelf ben nooit getrouwd geweest en ik geloof niet dat het ooit zal gebeuren. Verder weet ik er niemand al van. Oh, dan zal je moeder wezen. Kom maar oh. mee open doen. Ik heb Peggy die voorgelezen van, van de krokodillen. Oh. Ze vond het wat mooi. Die jongen, wat een grote zoon heb ik al. dat krijgt geen kus, David. Ja, ja, hier. Zo met uw arm om hem heen, mevrouw Kuppervield, is hij meer bevoorrecht dan welke sterveling op de wereld. Alleen hij beseft het niet. Wie is dat? Geef me zijn hand. Brave jongen. Wij moeten goede vrienden worden. Dit is meneer Murpstone, David. Oh. Nou, geef me zijn hand. Nee, dat is de verkeerde, DV. Oei, Dave, het andere. Prachtig, zo is het beter. Wij vinden het samen wel. En mag ik nu afscheid van u nemen, mijn beste mevrouw Capocheer. Ik wens u een aangename nachtrust. Dank u. Kunt u het Wat heen? Een plezierige avond gehad, mevrouw. Oh, dank je, Peggy. een erg plezierige avond. Een vreemde no. heer is zo nu en dan wel eens een prettige afwisseling voor u. Ja, ja zo is het, Peggy. een erg plezierige afwisseling. Toen viel ik aan de tafel in slaap, maar niet zo vast of ik kon stemmen horen, zonder dat het precies tot me doordrong wat ze zeiden. Toen ik uit deze dommel wakker werd, vond ik Peggy en mijn moeder beide in tranen en heftig aan het praten. Van zo iemand had meneer Copperfield stellig niets moeten hebben. Dat weet ik zeker en daar blijf ik bij. Het is afschuwelijk. Je maakt me steeds meer van streek. Is er ooit een meisje zo door een dienstbode behandeld als ik? Maar waarom noem ik mezelf eigenlijk meisje? Ben je soms niet getrouwd geweest? Dat bent u zeker. En hoe? Hoe, hoe durf je dan? Nee, ik, ik bedoel niet durven, maar... ...voor je hart verkregen het me zo moeilijk te maken. En zulke akelige dingen tegen me te zeggen. Je weet toch heel goed dat ik verder niemand heb om me te helpen. Des te meer reden om te zeggen dat dat niet mag. Nee, dat mag niet. Nee, voor niets ter wereld. Oh, hoe is het een vredesnaam mogelijk... ...dat je zo onredelijk zijn kunt. Voor dus de zoveelste maal zeg ik je dat er nog helemaal niets bijzonders is gebeurd. Kan ik het helpen als iemand me aardig vindt, en notitie van me neemt? Kan ik het helpen, vraag ik je. Of, of zou je willen dat ik me kaalschoor, of, of, of mijn gezicht zwart maakte, of me op de een of andere manier opzettelijk misvormde? Oh. Ja, ja, ja, ik geloof reuus dat je dat zou willen, Pekotty. En, en je zou het nog prettig vinden ook. Nee, nee, dat is en, niet waar. En, en Kijk nou eens naar mijn lieve jongen. En mijn lieve eigen kleine Davy. Mogen ze zeggen. Dat ik niet genoeg van je houd. Oh, mijn lief, klein kereltje. Geen sterveling heeft dat ooit gezegd. Dat heb je wel gedaan, Peggy. Wat kun je anders bedoeld hebben? Je akelige meid. Nee, nee, mevrouw. U begrijpt het helemaal verkeerd. En, en zeg jij, het is David. Ben ik een slechte moeder voor je? Zeg het maar mijn ving. Zeg ja, mijn jongen. En dan zal Peggy je lief hebben, want ze houdt verder van je dan ik. ik. Ik hou helemaal niet van je. Is het wel? Op dat hoogtepunt begonnen we alle drie te huilen, en ik wel het hardst. In de eerste ondaanheid noemde ik Peggy een beest, wat het brave schepsel geheel van de kaart bracht. We gingen droevig gestemd naar bed. Mijn gesnik hield mij lang wakker, en toen één erg gesnik me helemaal overeind trok zag ik mijn moeder op de rand van het bed zitten en zich over mij heen buigen. Daarna viel ik in haar armen in slaap. Of het de volgende zondag was dat ik die heer weer zag, of dat het langer duurde, kan ik me niet precies herinneren. Maar in ieder geval, ik zie hem met zijn zwarte bakkebaarden nog voor mij in de kerk. En ook al heel spoedig in onze huiskamer. Peggy was nu s'avonds minder bij ons dan vroeger. Niet dat mijn moeder minder aardig tegen haar was, in tegendeel. We waren alle drie de beste vrienden. Maar toch, het was anders dan voorheen. De de vertrouwde stemming ontbrak. Soms dacht ik... dat Baggetty het niet goed vond... dat mijn moeder altijd maar haar mooiste kleren droeg. Of dat ze zo vaak bij de buren kwam. Maar helemaal begrijpen... deed ik het niet. Toen op een avond... dat mijn moeder weer uit was... Baggetty aan het kousen stoppen was... en ik juist aanstalte maakte daarvoor te lezen uit mijn geliefde krokodillenboek... keek ze me met onderzoekende blik aan... en zei... Davy... Wat zou je ervan zeggen als we samen eens een paar weekjes bij mijn broer in Yarmouth gingen logeren? Zou je dat niet fijn vinden? Ik weet het niet. Misschien wel. Is je broer een aardige man, Beggety? Oh, een vreselijk aardige man. En uh, dan is er de zee en, en de boten en de schepen met vissers en het strand. Oh. En mijn neef hem, die nog bijna heeft zien geboren worden. Oh, dat lijkt me wel heerlijk, zeg. Maar wat zou moeder ervan zeggen? Oh, maak je me niet ongerust. Weeft er alles onder dat ze het goed vindt. Maar wat moet zij dan doen als wij weg zijn? Ze kan toch niet alleen blijven? Maar lieverd, weet je dan... Weet je dan niet dat ze een paar weken bij mevrouw Greper gaat logeren? Er komen daar een heleboel mensen. Ze zal het er heus niet stil hebben. Echt niet? Echt niet. En... Weet je dan hoe we naar mijn broer toe gaan? Nou? Hè, met de vrachtwagen van Voerman Bakes. Oh, Fijn, Peggy, fijn! Hoort, paard! Hoort! Hoort! Je zou zeggen dat hij de stal moest ruiken? Maar die oude knaap maakt zich nooit druk. Hort knol! Hort. Oh, zijn we haast een jammer, Peggety? Hohoho, ho. we rijden er al midden in, Davy. <laughs> kijk eens, kijk, daar staat hem op ons te wachten. Oh ja. Op de hoek, maar stoppen, Bakers. Mijn neef haalt ons af. Dan nog een paar stapjes. Oeh, knol, Oeh. Dag, dan terug. Dag, mijn jongen. Dag, mijn, jongen. Dag, mijn jonge. nee. Ja, ja, kom, kom jij maar op mijn rug zitten, hè? Ja, zo. Ja. Nou, hier met het koffertje. Dat draag ik in één mooi. Voorzichtig, ja. hoor. Zo, hoepla, hoela. Ja. ja, daar gaan we, hoor. Zo. Pijn zo op je rug, hè? Hou je goed vast, hoor, Davy. Nou, ik hou me wel vast, hoor. Zo, daar gaan we. Ja. Zo. En uh, hier is ons huis, hè, jongenheer Davy. Huis? Het is toch, dat is toch een schuit hem? <laughs> Het is een oh. schuit geweest, Davy. Mijn broer heeft er een echt huis van gemaakt. Met een deur en ramen en kamers. Bedsteek, een keukentje en nog veel meer. Kijk eens, de deur gaat al open, daar heb je hem. Wat heb ik daar? He? Ja, zijn daar zijn ze, kom hier mee. Ho, ho, geef me na nou die lange tijd eens een lekkere pakker. Ja, broer. Jongen, jongen, wat heeft dat geduurd, zeg. Jongen. Zo, is dat hem nou. Blij je te zien, heer. Ja, we wonen hier wel klein, maar we zullen ons best je naar de zin te maken, hoor. <laughs> Dank u wel. Het zal me hier vast wel bevallen. Ja, en hoe is het met je moe? Helemaal in orde? Oh, ja. Nou. Gelukkig wel. Haha, en kijk, die kleine meid die daar zingend aankomt, dat is Emily. <laughs> Dag, Emily. Ja, standig, Ik heb een speelkameraadje voor je meest op haar kind. Wat nou, is dat, doe nou. Was dat oh, nou? Doe ja. nou niet zo verlegen allebei. Geef hey, me elkaar er eens een pakker. Ja hoor. Ja. <laughs> ik durf wel. <laughs> <laughs> ah, nee. Zeg, nou, dan vooruit naar, naar binnen. Dan nou gaan we naar binnen, Zo, nou nou, nou, nou, nou heb je alles gezien, heer David. En vertel eens hoeveel je hebt. Prachtig. Maar, He? maar mag ik u iets vragen, baas Bennett? Natuurlijk wel, ja, je vraagt maar op hoor. Hebt u uw zoon hem genoemd omdat u omdat u in een soort ark woont. Hey, een, een, een ark? <laughs> een ark, nee, dat is goed. Nee hoor, ik heb hem nooit een naam gegeven. Wie heeft het dan gedaan? Zijn vader natuurlijk. Oh, bent u dat dan Nee niet nee, nee, nee, nee, dat was mijn broer Joe. Dood was Baggerty? Ja, dood en verdronken. Hm. Maar, ja. maar Emily is toch uw dochter niet waar? Nee, nee, nee, nee, nee. mijn zwager Tom was haar vader. Dood? Was Peppetje? Ja, dood en verdronken. Hebt u helemaal geen kinderen? Nee, nee, nee, hoor. Ik, ik ben maar een vrijgezel. <laughs> maar kom, het is nog lang geen avond. Jij en Emily moesten maar eens een wandelingje langs het strand gaan maken. Ja, kom idee. Ja. Jij bent zeker dol op de zee, hè, Emily? Nee. nee, Ik ben bang voor de ze, zee, Davy. Bang? Nou, ik niet, hoor. Oh, maar, maar ze is gevaarlijk. Vreselijk veel van onze mannen zijn erin verdronken. Ik heb met mijn eigen ogen gezien... hoe ze een boot zo groot als ons huis... helemaal in stukken heeft geslagen. Oh, dat was toch niet de boot waarin... waarin mijn vader is verdronken? Nee. Nee, die schuit heb ik nooit gezien. Hemzelf ook niet, Emily. Nee, voor zover ik me herinner. Hé, hey, dat is toevallig. Ik heb mijn vader ook nooit gekend. Dan zijn we gelijk. Oh, maar, maar jouw moeder leeft nog. Mijn stierf al voor vader. Ja, ja, dat is zo. En, en daarbij, jouw vader was een meneer en, en je moeder een dame. Mijn vader was een visser en, en mijn moeder een vissersdochter. En, en oma dame is ook een visser. Baas Begget, hè? Ja, die Janus. Hij is zeker erg goed, hè? Goed, Davy. Oh, als het nog eens een dame wordt... dan krijgt hij een blauwe jas van me... met, met diamanten knopen... En, en een mooi gele broek... En, en een rood fluwele vest... een steek... en een groot gouden horloge... en een, een, een zilveren pijp... en een kist vol met geld. Nou, misschien word je nog wel eens een dame. Ja, wie weet... En dan nou gaan we krijgertje spelen. Jij bent hem. Ja. Je kunt me nooit wouden. Ja, ik kom er al op. Natuurlijk werd ik verliefd op Emily. Maar heel teder. Mijn verbeelding toverde iets om dat blauwe ogen heen. Waardoor al het stoffelijke van haar afviel, En ik alleen aan haar kon denken als aan een engel. Als ik op een goede keer had gemerkt dat ze vleugeltjes bezat. En ze voor mijn ogen was weggevlogen. Dan zou me dat in het minst niet verbaasd hebben. De dagen gingen spelender voorbij, alsof de tijd zelf nog een kind was en alleen maar aan vreugde dacht. Peggy en haar broer hadden altijd schrik in ons. En als we daar s'avonds zo gezellig naast elkaar op onze kleine kist bij de tafel zaten, dan fluisterde zij... Ach, oh, oh. hm. wat lief toch. Paas Peggy lachte tegen ons achter zijn pijp. En hem deed de hele avond niets anders te grinniken. Zo vergleden die twee overheerlijke weken. En voor ik het wist, zat ik weer met Peggy op de vrachtwagen van Bakus. Zeggen, uh, Davy, we zijn nou vlak bij huis en nou... Waarom zwijg je opeens, Pagetty? Ik had het je eigenlijk kalder. Ja, zie je. Ik had het je eigenlijk al eerder moeten vertellen, maar uh, nee, ik, ik kwam er steeds niet toe. Peketee, moeder is toch geen dood? Wel, nee, lieve jongen. Nee, dat zou nou toch het ergste zijn. Oh. Zo, we zijn er. Kraaien op. Oh, gelukkig. Voorzichtig met afklimmen, Davy. Ja. Geef je hand. Zo, Ja, ja. Hup, zo. Nou, uh, dan ga ik maar weer verder. Ja, het beste hoor. Dag, Marcus. Hoor, knol, hoor. Dag, dag, hoor. Vertel nou eerst, Peggy. Ja, ja, nou, luister dan, lieverd. Je hebt een pa, huh? een nieuwe. Ja, meneer Murdstone. Meneer Murdstone? Ja. Ik. Ik wil hem niet. Davy. Ik wil hem niet. Davy, stil, stil. Niet zo hard. Ze kunnen je horen. Kom, kom mee naar binnen. Nee, nee, ik wil hem niet zien. Ik wil hem niet zien. En je moeder dan? Ja, ja haar wel. Nou, vriend dan, Davy. Kom, kom mee. Ah, daar is hij, Claire, hè? Denk erom, kalm en beheers je. Ja, Edward. Davy, jongen, hoe gaat het? Hoe maakt u het? Davy, oh, <tie pannen> <Hey, Stevie. tie pannen> lieve kleine jongen, wat is er? <tie pannen> nee, ik nee, nee. ga naar boven, ik ga naar mijn kamer. Nee, nee, dat mag niet. Kom hier, Davy. Wat is nu opeens? Nee. nee, leeft Oh, dat arme schaap is helemaal van streek. Dat is jouw schuld, Beggarty. Maar meid. Jij hebt mijn kind tegen ons opgestapt. Oh, mogen het u vergeven worden, mevrouw Kapperviet. Voor wat u daar gezegd hebt. Oh. Wat betekent dat hier? Claire, lieve. Ben je onze afspraak vergeten? Flink zijn. Het spijt me uit, Ik had het me vast voorgenomen. En dat we spreek. Hm, dat is geen goed begin, lieve. Maar kom, schat. Laat alles maar aan mij over. Ga jij nu rustig naar beneden. David en ik komen zo aanstonds. Ja, Edward. wordt. Hey, jij, yeah, Peggy. Weet jij niet hoe mevrouw heet? Jawel, meneer. Daarvoor ben ik al lang genoeg bij de. Toch. Toen ik er net boven kwam, meende ik een naam te horen die ze niet meer draagt. Het is nu mevrouw Murdstone, wil je eraan denken? Zij heet zoals ik. Ga u mij? Ja, meneer Murdstone. Zo, David. En nu tussen ons. Wat denk jij dat ik doe met een koppige hond? Ik geef hem een pak slag. Ik zeg, die zal ik klein krijgen. En ik ransel hem tot hij het in elkaar krimpt. Begrijp, hè? Geef antwoord. Wat zijn dat voor wegen op jouw gezicht? Zwarte vegen, denk ik. Yes, van het groene. Was je gezicht, daar in de was komt. Mooi. Zo zie je weer toonbaar uit. En nu moet ik jou nog iets vertellen. Mijn zuster komt hierin wonen. Je zult haar dadelijk in de huiskamer ontmoeten. En wee je gebeente als je niet keurig, netjes en beleefd tegen haar bent. Kom mee. Hier is je zoon weer, lieve. Hij zal je niet meer van strik maken, heeft hij beloofd. Hij weet nu dat hier geen kuren worden geduld. Ga daar zitten, Davy. Zo. Is dat je jongen, schoonzuster? Ja. Hoe vind je hem, Jane? Oh, in het algemeen ben ik niet erg op jongens. Maar misschien valt hij wel mee. Hoe maak je het, jongmens? Oh, heel goed. Kun je niet wat beleefder? Heb je geen manieren geleerd? Mm. En Jane, heb je het een en ander afgesproken met mijn klein lief vrouwtje? Nog niet, Edward. Doe het dan. Het zal een hele geruststelling voor haar zijn. Maar Edward, er valt toch niets meer af te spreken? Ik hoop dat ze zich bij ons geheel thuis zal voelen. En natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Maar Claire, lieve, ik ben hier allereerst gekomen om je zoveel mogelijk zorgen van de schouders te nemen. Je bent veel te mooi en onpraktisch om niet alle dingen die ik kan doen aan mij over te laten. Geef me maar vast je sleutels, lieve. Mijn sleutels? Van de provisiekast, de kelder, de kamers, van alles? Ja, ja, kindje. In het vervolg draagt mijn zuster voor dat soort van dingen de verantwoording. Jij krijgt een echt zondagsleventje. Heerlijk, hè? Dat vind ik helemaal niet prettig. Claire, wat betekent dat nu? Niets meer te zeggen heb in mijn eigen huis. Mijn eigen huis, zeg je? Maar Claire... Oh, oh, ons eigen huis bedoel ik, Edward. Maar het is toch ook erg hard... als ik me helemaal niet meer mag bemoeien met het huishouden. Ik, ik heb het toch ook goed gedaan voor ons huwelijk. Je kunt het pakket te vragen. Edward, laten we hier niet verder over praten... Morgen ga ik weg. Jane Murdstone, jij bent mijn eigen zuster, maar zwijg. Dat zal ik nooit dulden. Maar, maar ik verlang toch geen ogenblik dat ze weggaat? Ik, ik zou het vreselijk vinden daar de oorzaak van te zijn. Ik ben iedereen die me helpen wil dankbaar. Maar ik wil toch niet helemaal opzij gezet worden? Edward, laten we hier niet meer over praten. Morgen ga ik weg. Jane Murdstone. Wil jij zwijgen? Hoe durf je? Hier ben ik de baas. Claire, jij verbaast me. Jij doet me voor staan. In der tijd gaf het me de voldoening te bedenken... dat ik iemand zou trouwen die onervaren en ongekunsteld was... en dat ik haar karakter zou kunnen vormen... en iets geven van die flinkheid en beslistheid... die het zo hoog nodig had. Ik stel... Maar wanneer mijn zuster zo vriendelijk is mij daarbij te komen helpen... en willen van mij een taak op zich wil nemen... ongeveer als die van een huishoudster... en dan nog ondankbaar wordt bejegend. Oh nee, Edward zegt dat niet. Ik, ik ben niet ondankbaar, huister ben ik niet. Niemand heeft dat ooit van me gezegd. Ik herzeg. En dan nog ondankbaar wordt bejegend. Dan veranderen en verkillen mijn gevoelens ook. Het wordt, spreek niet op die manier tegen me. Ik, ik vind het vreselijk. Ik kan er niet tegen. Ik ben dankbaar voor elke vriendelijkheid. Dat weet ik zeker. Waar het ik die maar? Als je denkt dat het uitstallen van dergelijke overgevoeligheden me van de wijs te brengen, dan ken jij mij niet. Spaar alle moeite in die richting. Toe, oh, wat weer goed. Ik kan geen onvriendelijkheid verdragen. Jij bent zo sterk. Heb een beetje geduld met me. Hmm. Jane, luister. Ik vind alles goed. Maar blijf alsjeblieft. Hier zijn de sleutel. Dank je. En, en vergeef me. Hmm. Dan is hiermee het incident gesloten. Jammer dat er harde woorden bij moesten vallen. Maar mijn schuld is dat niet. dacht, dit is geen gesprek voor de jongen. David, ga naar bed. Ik heb na die tijd mijn moeder nooit een mening horen uitspreken... zonder eerst juffrouw Murdstone geraadplicht te hebben... of zich van tevoren van haar gevoelens te hebben overtuigd. De hardheid, zij zelf noemde het flinkheid... die de geest van boer en zuster vergiftigde... versomberde ons hele huis. Al gauw werd erover gesproken of ik niet naar kostschool zou gaan. Meneer en juffrouw Murdstone hadden het plan geopperd... en mijn moeder had het natuurlijk goed gevonden maar een definitief besluit was nog niet genomen. Intussen kreeg ik thuisles. Zogenaamd had mijn moeder daarbij de leiding, maar in werkelijkheid meneer Murdstone en zijn zuster, die er altijd bij zaten en mij nog moeder hun aanmerkingen en vetterijen spaarden. Ik had goed en vlijtig geleerd, zolang mijn moeder en ik alleen waren. Toch nu, met die twee opzieners erbij, was het of mijn hersenen verstopt en gesloten leken. Van spelen met andere jongens van mijn leeftijd kwam weinig of niets, want volgens de sombere levensopvatting van de Murdstones was dat alleen maar nietsnutterij en besmetten de kinderen elkaar met allerlei kwacht. Het natuurlijk gevolg van deze behandeling, die zo ongeveer zes maanden voortduurde, was dat ik humeurig, verbitterd en koppig werd. Toen ik op zekere morgen met een leerboek in de huiskamer binnenkwam, vond ik daar mijn moeder met een blik van bezorgdheid en angst. Juffrouw Murdstone met een blik van flinkheid. En meneer Murdstone met een soepel, buigzaam rietje, waarmee hij spedend door de lucht zwiepte. Ik verzeker je, Claire, dat ik zelf ook vaak een pak slaag heb gehad. Ja, inderdaad. Maar, uh, maar zou het Edward goed gedaan hebben, lieve Jane? Geloof jij soms dat het me kwaad heeft gedaan, Claire? Juist. Daar gaat het al. Zo, en nu een woordje dat onze jonge vriend. luister eens, David. Dat klinkt niet zo fraai, hè? Hm? Een waarschuwing voor je om vandaag veel beter je best te doen dan anders. Ik, ik zal het proberen, meneer. Gisteren zijn we gebleven bij les 21 in het midden. Ja. Vervolg mij, Davy. Hoe heet deze plaats, David? Kom, uh, doe nou. Uh, ja, ja, goed zo. En, uh, ja. en deze. Kom, Davy. Londen. Ja, goed. En uh, aan welke rivier ligt die? Uh. Kom, David. M Doe Ja, de deem is goed zo. En, en, en deze plaats, hoe heet die plaats? Uh, uh, Mijn Davy. Oh, Davy toch. Claire, wees toch flink met de jongen. Dat Davy, oh Davy. Dat is kinderachtig. Hij kent zijn les of hij kent hem niet. Hij kent hem niet. Ja, daar ben ik ook bang voor. Dan moet je me het boek teruggeven, kleuren en nog eens opnieuw laten leren. Davy, ja. Zeker, beste Jane, dat was ik ook van plan. Maar kom, Davy, probeer het eerst nog eens. En wees niet zo dom. Ik weet het niet, ik weet het niet. Zo kan ik het niet leren. Oh, maar Davy, dan toch. kleuren? Ik, ik kan er niet aan doen, Jane. Ik voel me niet erg goed. Volkomen begrijpelijk, lieve. Hè? Dat jong mens je vanochtend weer meer zorg en ergernis. Dan je teergestel kan verdragen. David, kom mee. Jij en ik gaan samen naar boven. Volg me. Zo, en nu zal ik jou eens een lesje geven. Ik ben de drie. Hier, jij? Nou, ik ben het zonder. Zo merk jij dat oh. tegen spartelen oh. niet uit, oh. hè? Oh. Ik, ik heb eerlijk zijn best gedaan, meneer mijn zoon. Maar ik kan niet leren als uw zuster en nu erbij zijn. Dat, dat kan ik heus niet. Zo nou, kan jij dat heus niet, nee. kereltje. Nee. Dan zullen we jou eens een beetje op weg halen, hè? nauwgegeven en ik moet eerlijk bekennen dat ik er niets geen spijt van had. Lang duurde mijn victorie niet. Ik moest naar kostschool. En nog geen week na het gebeurde zat ik naast Bakens op de bok van zijn vrachtwagen. Zo, dus uh, jij gaat in je eentje op reis? Ik moet wel. Brengt u me helemaal tot aan het eind? Helemaal tot waar? Nou, tot daar waar ik ben heen gestuurd. Waar? Ergens bij Londen. ho. Die ouwe me, die zou het al hebben afgelegd voor hij op de helft was. Gaat u dan alleen maar tot Jan? Geen stap verder. Daar zal ik je naar de diligence brengen. En de diligence brengt je, nou ja, waar je wezen moet. Ik heb eigen gebakken koeken bij me. Mag ik u er een presenteren? Oh, ja. Wacht. Alsjeblieft. Dank je. Hm. Nee. Het zij die gemaakt. Wie bedoelt u? Peggety? Hm? Kijk. Ja. Zij bakt en kookt en stooft alles voor ons. Zo, zo, zo, zo. Hm. Toch geen vrijers, hè? Nee. ze heeft er ook nog nooit in gehad. Zo, zo, zo, zo. Dus, eh. Uh, zo heel alleen maakt ze alles wat lekker is. Ja hoor. Hm. Nou. Dan moet jij eens goed luisteren. Je zal het toch wel eens schrijven als je daar op die kostschool bent. Nou, dat zal ik zeker. Oh, let dan eens op. Als je dat schrijft, dan zou je kunnen zeggen als dat barkes wel zin heeft. Dat barkes wel zin heeft. Meer niet? Nee, nee. Zo is het voldoende. Barkes het wel zin. U oh, komt morgen toch weer een Blandenstoon. Dan kunt u dat toch, toch beter zelf zeggen. Nee, nee, nee, nee, je moet het schrijven. Markies het, wel, zin. Dat is de hele boodschap. Niet vergeten hoor. Oh, ik beloof u er rechter aan te zullen denken. Het was midden in de vakantie toen ik in die kostschool Salem House werd opgenomen. Het was een flink groot gebouw, omgeven door een hoge muur. En er was niemand om mij te ontvangen dan een Norse portier en een nogal verlegen hulponderwijzer. Deze laatste begon ermee mij een bord op de rug te hangen, waarop met grote letters geschreven stond, pas op, hij bijt. Hij zelf scheen dat akkefietje heel niet leuk te vinden, maar ja, hij deed het in opdracht van de afwezige directeur en eigenaar, meneer Crickle. Die bovendien het bevel had achtergelaten. dat ik het karton alleen bij het naar bed gaan mocht afleggen. Wat die meneer Creakle voor iemand was. zou ik een paar weken later, toen de lessen weer begonnen waren. duidelijk aan de weet komen. Zo. Ben jij David Copperfield? Ik heb het genoegen je stiefvader te kennen. Een respectabel man met een krachtig karakter. Hij kent mij en ik hem. Ken jij mij, hè? O, ook mijn oor. <laughs> een grapje, meneer. Ik vroeg, ken jij mij? Nog niet, meneer. Nog niet, hè? Maar dat komt zo, hè? Ja, dat hoop ik, meneer. Ik zal jou eens zeggen wat ik ben. Ik ben een Tartar. Huh? Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan doe ik het. En als ik zeg dat ik iets gedaan wil hebben... Dan wordt het gedaan. Ik ben niet voor niets directeur-eigenaar van deze kastrol. Ik weet wat ik wil. Dat weet ik. Ik doe altijd mijn plicht. Dat doe ik. Als mijn eigen vlees en bloed tegen mij opstaat... dan is het mijn vlees en bloed niet meer. Dan is het dood voor me. Dat geldt voor mijn leerlingen. Mag ik eten? Ja, meneer. Je kunt gaan. Uh, meneer, neemt u me niet kwalijk, meneer Crickle, maar... Ja? Wat betekent dat? Je kunt gaan, heb ik gezegd. Ja, ja meneer, maar, maar ik heb er gespijt over het geen thuis gebeurd is, maar... Maar zou ik dit bord misschien af mogen doen, nu de jongens van hun vakantie terugkomen zijn? Wat brutale rekel, waar is mijn stof, Nee, Nee, nee, meneer. Ik mag het niet afdoen, Hij mag Tilly. Jammer. Ja, jongens. Zullen we dat hondje eens aan de ketting leggen? Ja, ja. De ketting met hem. Nee hoor, nee. Niet met z'n tegen één. Niet die Tommy Trattles. Die wouder Tommy Trattles. Die wouder Tommy Trattles. Tilly, daar komt hier voor aan. Wat is hier aan de hand, jongens? Oh, die, die, die, die, die, die. Dat is stil allemaal. Tommy Trattles. Vertel jij het. Of nee, laat maar. Ik hoor het liever van hemzelf. Kom mee, nieuwe. Nou weet u alles. Je hoeft tegen mij geen u te zeggen. Ik ben hier ook mijn leerling en pas vijftien jaar. En jij? Bijna tien Geen meneer, alsjeblieft. Ik heet stiervol. James Steerfors. Ik, David. David Copperfield. Nee. ik vind het een vuile streek zoals jij behandeld bent geworden. Maar van de jongens, tenminste, zul je geen last meer hebben. Van nu af aan sta je onder mijn bescherming. Oh, dank u. Dank je, wil ik zeggen. Mooi. En vertel eens, Copperfield. Hoeveel geld heb jij bij je? Nee shilling. Het is beter dat je ze mij in bewaring geeft, tenzij je dat liever niet doet natuurlijk. Je bent er helemaal vrij in. Oh, oh ik doe het graag. Wacht. Hier, hou je hand maar op. Juist. Mm -hmm. yes. Op welke zaal slaap je? Op, op nummer twee. Prachtig, ik ook. Nu wil je misschien wat euh, hebben voor je geld. Oh, daar heb ik geen haast mee. Ja, ik kan de poort uitgaan wanneer ik wil en het zaakje binnensmokkelen. Zeg maar waar je trek in hebt. Nou, ik weet het niet. Wat zou je zeggen, Copperfield, van een paar shilling beste wijn voor straks als we boven zijn? Oh, ja, misschien wel later, ja. En nog wat koekjes en wat fruit, hè? Een, een goedje doet maar. Ja. Zeg, jij hebt ook verstand van geld uitgeven. <laughs> de volgende dag begonnen de lessen. Ik herinner me duidelijk hoe plotseling het geroezemoes van het stemmen in het schoollokaal verstomde. Doordat meneer Crickle na het ontbijt bij de deur verscheen. en rondkeek zoals een reus in een sprookjesboek zijn slachtoffer gadeslaat. Stil zo, stil. Stil Nou, jongen. De school is weer begonnen. Let wel op dat je niet te luiwannes uithangt. Dat doe ik niet. Zorg dat je werk in orde is. Want anders zorg ik dat je straf in orde is. Medelijden ken ik niet. Je kan ervan op aan dat je zo zou rantelen. Kijk maar eens naar dit rietje. En hoor eens hoe mooi het vindt. Dat ik je zo zal ranselen, zeg ik, dat de littekens er over 25 jaar nog van te vinden zijn. En nou, allemaal aan het werk. Ik kom nog wel even rond. Oh, oh, Hehehe. Oh. <laughs> Ja En jij bent David Copperfield Die zo beroemd is voor zijn bijten hm? Weet je, ventje Dat ik er ook een Grote naam voor heb. Kijk, dit rietje. Zie je dat geen aardig tandje? Oh. Een scherpe tand, hè? Of is het een kies? Oh. Hey, ben de pijn? Ja, een puntig gebied. <laughs> Ik geloof niet dat ooit iemand de uitoefening van zijn beroep zoveel genot verschafte als meneer Crickle. Het ranselen van de jongens was voor hem zoiets als het bevredigen van een knagende honger. Ik weet zeker dat hij vooral dikke jongens niet kon weerstaan. En dat hij hem dusdanig aantrokken dat hij zich onprettig en onrustig voelde als hij er per over oversloeg. Ikzelf was dik en kan het dus weten. Op een keer werd ik uit de klas geroepen omdat er bezoek voor me was. Zijn. Nee, ma. zijn ja. jullie? Oh, Bas, Peggy? Hoe maakt u het? En jij hem? Gaat het goed? Hoe we het maken? We maken het altijd goed voor jou, hem. Ja, jou. Altijd goed. Oh, ben je groeit? Zullen we de Davy? Of die gegroeid is, hoe lang is het nou al geleden dat je bij ons gelogeerd hebt? Nou? Een jaar, baas spaghetti. Ja. Ik ben alweer zes maanden hier op kostschool. <laughs> Jongens, jongen, wat gaat die tijd? Weet ja. u ook, hoe moeder het maakt, baas Baggeti, En uw zuster? O, puik, allebei. Ja. En, eh, uh, en Emily. <laughs> ook puik. En hier, eh, uh, pak eens aan, de jongen, heer Davy. <laughs> kreeften, een krap en een, een, een zak gaan ja, Omdat we wel ja. wisten dat je van een harte grap is. hebben we zelf gekookt. <laughs> Heerlijk. Ja. Hartelijk bedankt, alle twee. Ja, je moet weten dat aangezien we winter en Tij mee hadden... ...bennen we met de logger uit Yarmouth naar Gravesend gekomen. Ja. En nou heeft mijn zuster met de naam van deze plaats geschreven. Zo wist ik het. En toen zijn we hierheen gekomen. En als we nou terug zijn... ...dan zal ik Emily aan mijn zuster laten schrijven... ...als dat we je hebben opgezocht. En dat je een puik maakt. Ja. Ja. <laughs> en mijn, ...Emily zal wel groot geworden zijn. Nou, ze wordt al een hele vrouw, hoor. Hè? Anders kan ik niet zeggen, vraag hem maar. Nou. Ja. Ze, en ze heeft zo'n lief gezichtje. Ja, en, en, en ze is zo knap in het leer. Nou, je, je, je moet haar schrijven. Zo keurig netjes. Ja. Oh. Ik wist niet dat je een bezoek had, Copperfield. Nee, nee, Stierveld, loop niet weg, alsjeblieft. <laughs> Dit zijn twee visserslui uit Jammen. Prima lui. Familie van onze hulp thuis, mijn vroegere verzorgster. Zo? Ik vind het erg prettig kennis met u te maken. Hoe gaat het u? Ja, maar, best wel. Als die brief naar huis geschreven wordt, Bas Pagetti, wilt u dan vooral te zeggen dat hier een grote vriend is en dat ik niet zou weten wat ik zonder hem moest beginnen? Oh, oh, oh, onzin schrijft u dat alstublieft niet. Doet u het maar gerust. En als ik er ooit eens de gelegenheid voor krijg mee te nemen naar jammer, dan komen we samen bij u op bezoek, Bas Pagetti. Je ja, hebt nog nooit zo'n mooi huis gezien, stukje. Nou, nou, nou. Het is uit een boot gemaakt. Ja, nou. Uit een boot, zeg je? Ja. dat is dan wel van pas voor zo'n ras-echte zeerop. Ja. ja, goed gezegd. Goed gezegd. Een, een ras-echte zeerop. Ja, dat is hij. Ik probeer mijn best te doen, dat is al. Meer kan men van niemand verlangen, baas Peggy. Ja, maar huis is niet voor zaak zo, hoor. Maar uh, als je er eens wil komen kijken met jongeheer Davy, hè? dan ben je van harte welkom. Oh, wie weet, later eens. Maar nog niet met de aanstaande vakantie. Oh, krijgen de jonge heren vakantie. Wanneer is dat? Begint volgende week al. Oh, hartstikke Nou ja. Was het niet goed, Bakers? Niet om op te roemen. Mijn briefje niet? Oh, dat kan wel goed geweest zijn. Maar daarmee was het dan ook afgelopen. Afgelopen? Niks van gekomen. Geen asem. Hoe bedoelt u? Nou, als iemand zegt, jongen in Copperfield, dat hij wel zin heeft... ...dan betekent dat, dat hij een antwoord verwacht. Oh, en? En? En? Ik heb al die tijd op antwoord zitten wachten. Heb u haar dat gezegd? Huh? Nee, uh, dat kan ik toch niet doen? Ik heb nooit meer dan zes woorden met haar gesproken. Ik kan er dat niet zeggen. Wil ik het voor u doen, Marcus? Uh -huh. okay. je, je zou er kennen vertellen dat, dat Marcus nog altijd op antwoord wacht. Ja, dit moet je zeggen. Uh, uh, hoe, hoe is de naam alweer? Haar naam? Ja. Voor of Voorafwachternaam. De voornaam is Claire. Zo? Oh, dat zal ik onthouden. Nou. Eh, uh, wel, uh, jij zegt dan, het zegt je, Marcus wacht op antwoord. Ja? Dan zegt zij misschien, antwoord, waarop? Want dan zeg jij weer, op wat ik geschreven heb. Ja? En dan vraagt zij, wat was dat dan? En dan zeg jij, Marcus het wel Ja, Davy. Meneer en juffrouw Murtstone zijn uit. Die komen vanavond pas thuis. En hoe is het met moeder, Paggety? Hoe is het met moeder? Oh, best. Ga maar binnen. Alleen... Paggety, uh, uh, wat is er? Nee, nee, nee. Geen kwaad. Nou, doe de deur vooral zachtjes open. Je zal het wel zien. Nou, wat dat toch geen verrassing, Davy? En nog, Peggy, Een echte grote verrassing. Ik ben echt blij met dat kleine kindje. Heerlijk. Oh, wat ben jij toch een lieve jongen. Oh, ik ben er toch zo gelukkig mee dat hij het fijn vindt. Het is net of Davy nooit is weggeweest. <laughs> oh ja, dat is waar ook, Peggy. Moet je zo over Barkus de vrachtdraaier? Barkus? Barkus? Oh, oh, oh, <laughs> Bakken, Schijn nou maar uit over bakken. Wat is er aan de hand, man, meid? Waarom stel je je zo uit? Oh, die dwaze vent wil met me trouwen. Kijk, kijk, dat vind ik nog een slechte gedachte. Oh, oh spreekt u er alsjeblieft niet verder over? Ik zou hem voor zoveel dan niet willen hebben. Hem niet en niemand niet. Dan moet je hem dat zeggen. Dan nee, dat hoeft niet. Hij heeft er trouwens nooit één woord met me over gesproken. Hij moest ook niet het hart hebben. Ik geloof dat ik hem op zijn gezicht zou slaan. Ja, zo heb ik hem meer gehoord. Maar, maar in ernst, je hebt toch niet het plan te gaan trouwen? Ik, mevrouw? Goeie deugd, nee hoor. Voorlopig nog niet, hè? Nooit? Ja, blijf bij me. Het zal niet eeuwig duren. Wat zou ik zonder jou moeten beginnen? Je mag niet van me weggaan. Ik van je weggaan? Wat je voor? Oh, ik weet dat er gediertes bestaan die het graag zouden zien. Maar het gebeurt niet. Nee, in geen honderd jaar. Al freten ze zich op van uit. Ik blijf bij je totdat ik een oude, zieke, neurige vrouw ben. En, en als ik dan geen tanden meer heb en, en zo doof, blind en slap ben dat ik voor niks meer deug. Zelfs om die omstandjes te krijgen. Nou, dan, dan ga ik naar mijn Davy. En dan vraag ik hem of ik bij hem mag komen. Nou, kom maar gerust, Pettitie. Ik zal je ontvangen als een koningin. Hoor nou die schat. Maar... Mevrouw, iets anders. Wat zou er van Davy's oud-tante zijn geworden? Oei, Peggy, hoe kom je daar zo op? Het is of je juffrouw Betsy graag weer eens hier wilt zien. Alsjeblieft niet, nee. Alleen, ik dacht zo, uh, zou ze Davy nog in het testament bedenken? Praat toch niet zulke gekke dingen. Je weet toch dat zij de stakker het geboren worden al kwalijk genomen heeft? Mm, maar zou ze hem dat nou niet hebben vergeven? En waarom zou ze? Nou, uh, hij heeft nou toch een broertje. Oh, je zegt het op het kleine bichtje kwaad heeft gedaan... Oei, jaloerse meid. Je moest maar gaan trouwen met buikers de vrachtregen. Waarom oh. doe je het eigenlijk niet? Oh, oh, oh, omdat je van Murdstone dat zo prettig zou vinden. Ah, kom nou, schat. Laten we er niet over kibbelen. Oh, oh, daar hoor ik de buitendeur. Het span is weer terug. Nou, dan, uh, dan trek ik me maar terug in de keuken. Zul je netjes en beleefd zijn, Davy? En maak je verontschuldiging. Doe, doe het voor mij. Ja. Daar zijn we weer. Uh, is het mens al gearriveerd? Hm. En? Ik hoop dat u me wilt vergeven, meneer. Ik heb ergens spijt het van hetgeen ik gedaan heb. Dat doet me genoegen dat te horen, David. En ook u vraag ik vergeving, Juffrouw Murchton. Hm, Zal dienen. En? Hoe lang is de vakantie? Een maand, Juffrouw. Hm. Van wanneer te rekenen? Van vandaag, Juffrouw. Oh. Hoe komt die tijd om? Die tijd kwam om. Al sleepte voor mij de dagen zich traag en moeizaam voorbij. En was het tyranniek bewind van meneer Murdstone en zijn zuster bijna niet te dragen. Zo was ik dan eindelijk weer op school terug. Maar alles wat daar tot mijn verjaardag in maart gebeurde, laat ik onvermeld. Trouwens, ik herinner mij er niets meer van. Behalve dat mijn bewondering voor Steerforth, hoe langer hoe groter werd. Hij zou aan het eind van het halfjaar weggaan, zo niet eerder, en ik zag vreselijk tegen dat tijdstip op. Maar ik sprak van mijn verjaardag. Het was na het ontbijt en we waren juist van de speelplaats naar binnen geroepen. Oh ja, ik krijg vast een grote mand met allerlei lekkers toegestuurd. Krijg ik ook wat, David? Mij zul je er niet oh, vergeten houden. Uh, en uh, mij, en uh, mij. Jij ook. David, je moet even bij de directeur komen. Met de directeur? Wat kan die nou hebben? Niets goeds verwachtend ging ik met lodenschoen. Maar het was veel, veel erger dan ik me had voorgesteld. Mijn lieve moeder was gestorven. Dezelfde dag nog was ik weer thuis, kapot van verdriet. En toen vernam ik dat ook het kindje dood was. Het was Peggy die met veel tact, overleg en zachte troostwoordjes... mijn smart zoveel mogelijk zocht te lenigen. En al werd ik niet verzoend met het verlies. Na enige weken aanvaard ik het tenminste in berusting. Maar toen kwam een nieuwe slag voor me. Beggotie zou ons huis voorgoed verlaten. Als je kleine broertje in leven was gebleven, Davy, had meneer Murtzo me je misschien nog wel geduld, maar hij en nog zijn zuster zijn langer van me gediend. Dadelijk na de begrafenis werd ik met een maand opgezegd. Waarom heb je me dat niet verteld, Beggotie? Oh, er was toch niks aan te veranderen. En ik ben er heus niet rouwig omdat ik van dat stel vandaan kom. Overmorgen is de maand om en dan ga ik weg. Maar, Peggy, en, en ik dan? Oh, mijn lieve jongen, ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd of ik hier in Blunderstone een geschikte betrekking kon krijgen. Maar het is me niet gelukt. En, en nou? Wel, ik, ik dacht eerst maar eens een paar weken naar mijn broer te gaan om daar wat op mijn verhaal te komen. Dan kan ik eens rustig rondkijken naar wat anders. Oh, ik, ik wou dat ik met je mee kon, Peggy. Oh, was het maar voor veertien dagen. Oh, een rokje van voor match dan? Vraag haar of ik mag, die. toe. Zeg, Pagetie. Er staan nog maar drie flessen, oh in de kelder. Hoe kan dat? De kat heeft ze niet opgegeten, juffrouw. En ik hou niet van die dingen. Er is al zuur genoeg in de wereld. Hm. Overmorgen is mijn laatste dag hier, juffrouw. Ja, gelukkig. Zou u er wat op tegen hebben dat Davy voor een dag of veertien met me meeging? Logeren bij mijn broer in Yarmouth? Hmm. Hmm. De jongen loopt hier toch maar de kantjes erbij af. En ledigheid is dus duidelijk oorkussen. Mijn broer heeft nog niet beslist wat met hem gebeuren zal. Het voornaamste is dat mijn broer alle ergernis bespaard wordt. Dus uh, ik zou zeggen neem dat verwende kopstuk maar mee. Hoor, trouw, hoor. Mooi weer vandaag, hè Barkus? Niet slecht. Hoe vind u het dat Pagetie en ik zo naast u op de box zitten? Ho, ho, ho, ho, ho. Ook niet slecht. Pagetie is helemaal niet boos, Oeh, Meen je dat? Ja, uur. Dan Vraag het er zelf maar. Ze zit dicht genoeg naast u. He, he, ja. He, he. Zeg, Barkus, Schuif alsjeblieft je niet zo dicht tegen me op. Je pest me fijn. O, o, o. O. Ja. Juist, zo is deze eh, ja, ben je nou uh, werkelijk weer uh, helemaal uh, goed. Oh, oh, ik ben toch nooit kwaad geweest. Hoor je, dat kopperviel? Nooit kwaad geweest. Oh, zeg, Borkus, <laughs> je drukt me weer. Vijf, toen ik erop. Hé, <laughs> nou, en, en blijf wel op je eigen plaats, alsjeblieft, hè. <laughs> zeg, zeg, zeg het nou eens eerlijk, zeg Helemaal goed. Ah, ja, dat heb ik toch gezegd. <laughs> Jongheer Koppervild. Jongheer Koppervild. Jij weet wie er wel zin had, hè? Oh, oh, oh, oh brutale kerel. Oh. Dus, uh, dus uh, jij wil ook wel. Mooi, in orde. Mijn huis staat voor je klaar. Oh, ho. Oh. Kalleman is ook een dorp. We trouwen dan over drie dagen. Ah, je bent zo pijn. Over drie dagen. Zeg, jongen, Dat <laughs> heb je netjes op hoor. Ah, Wij zijn vrienden. Voor het leven. Ja? Doe je het? Pappetit? Trouw je met bakkers. Wat zou jij ervan vinden, mijn kleine Davy? Oh, ik zou het eerlijk vinden. Je hebt dan altijd paard en wagen tot je beschikking en je kunt me dan opzoeken waar je maar wilt. Zonder dat het je een penny kost. <lacht> nou, <lacht> jij bent ook een mooie, jij. <lacht> dus, uh, dus je hebt er echt niks tegen. Natuurlijk niet. En ik kom vaak bij je logeren. Altijd, altijd bij je welkom hoor, lieveling. Bakes, je bent een beste goede kerel. En uh, als jij dus wilde, wil ik ook. Ik zal proberen een goede vrouw voor je te zijn. Ja, het ging ook werkelijk door. Peggy en voerman Bakus trouwden samen binnen drie dagen. En ik liep in een gevolg als de totse bradsjonker. Is het einde van het eerste deel. De rolverdeling is als volgt: David Copperfield als verteller, Johan Wolder. David Copperfield, zeer jeugdig tot tien jaar, Corrie van der Linden. Mevrouw Trotwood, zijn oudtante, Min van Kerkhoven. Mevrouw Copperfield, zijn moeder, Ingrid van Benten. Peggotty, een ouderwetse dienstbode, Nels Nel Snel. Dr. Chillip, Han König. Murdstone, een stiefvader, Rob Gira. Jane, de zuster van Murdstone, Tine Medema. Barkis, een vrachtrijder, Dries Krein. Hem, neef van Peggotty, Alex Vaasje, Jr. Baas Peggotty, de broer van Peggotty, Wam Heskes. Emily, een nichtje van Peggotty, Annemarie van Ees. Kriekel, directeur kostschool, Constant van Kerkhoven. En Steerforth, een leerling van de kostschool, Erik Plooien. De regie was van Johan Bodegaaf.